Mannenbroeders, voordat we gaan zingen, want daar heb ik weer behoefte aan. Excuses als het bij de koffie wat langer duurde. We hebben al besloten om straks met de lunch ook de bovenzaal open te doen. Dan stroomt het wat meer door. Uh, degene die nog de koffie net uh, hebben laten zakken. Goede bekomst, ik hoop dat het allemaal gelukt is. Was er geen gebak meer dan excuses daarvoor, dan is ons geloof te klein geweest. Laten we het daar maar op houden. Oké. Okay. Nou, sommigen hebben mijn tweelingbroer weer gezien. Dat is altijd heel vervelend. Niet dat je tweeling bent, maar dat je dan vergissingen krijgt. Hij dient ook de heren en uh, is van harte bereid om met u een goed gesprek erover te hebben. Maar uh, hij heeft in, zelf besloten om een wat donkerder montuur te kiezen. zodat de bril. Ga maar even staan, Alex. Dan kunnen ze even zien hoe mooi je bril is. <applaus> um. Otto die vroeg, wat heb jij nou voor een apart ding op? Nou, daar staat onze naam op. De, de werkgroepleden hebben zo'n apart sticker gekregen. En Otto heeft er nu ook een. Dus die is geridderd met ons jubileumjaar. Um, Elise heeft net gezegd, en dat kwam oprecht uit haar hart. Dat, dat zag ik, dat ze onder de indruk is van het zingen van de mannen. Nou, dat wil ik toch ook wel doorgeven. Zij heeft zelf ook heel mooi gezongen en heel mooie cd's. Die wil ik graag nog aanbevelen. Ze is er tot ongeveer de lunchpauze. Hè? Dan had jij andere afspraken. Tot en met. Dus uh, al etend mag u nog een ct straks kopen. Of hoe het gaat. Nog even voor de penningmeester. Dat is Kees van Gogh. Die staat daar bij de uitgang. Daar staan twee dozen. Daar kunt u een machtiging in doen. Hij verzocht me nog om die machtiging heel duidelijk in te vullen. Als het getal niet duidelijk is, dan verhogen we het gewoon. Dat is geen probleem. Maar als de als de naam en zo niet duidelijk is en, dan, en de handtekening, dan is het lastiger. Nog één verzoek en dan gaan we echt zingen. De e-mailadressen liggen bij de ingang op de tafel. Kijk even of dat het goede adres is, want het is toch heel handig in deze tijd om via e-mail te verspreiden. Het weer postzegels, postbezorgen enzovoort. Dus dat eventjes. De rest zeg ik straks. We gaan nu een lied zingen, dat is lied 9, als een hert. En ik heb laatst van iemand daar twee versen bij gekregen... en die gaan we ook alle drie dus van harte zingen. En wat mij betreft staande, want het is een aanbiddingslied... zo heerlijk dat we toch nog maar een liedje lied erbij doen en euh, nou als we zo ons willen uitstrekken naar God, dan vragen we ook, Heer laat u glorie zien lied 39, laat u glorie zien aan heel de wereld om ons heen, ik sprak in de pauze met iemand en die zegt, ik was laatst op een reunie en daar werd over mij gesproken zonder dat ik het zelf wist wat ik door God heen in dat bedrijf heb kunnen doen. En wat is dat mooi, dat, dat je dat zelf eigenlijk niet eens ziet, maar dat je zo een lichtend licht mag zijn. En uh, nou, dat door ons heen die glorie van God gezien mag worden. Laat dat ons verlangen zijn. Laten we dit lied ook staande en nou, met ons hele hart zingen. Otto neemt het programma weer over. Als er vragen zijn die opkomen, schrijf ze op en doe ze straks in een doos of geef ze aan een van ons. Als de sticker dat tenminste nog op zit, kunt u ons herkennen. En uh, ik ga Otto helpen met de microfoon. Ja. Um, mannen, ik uh, wou zeggen lieve mannen. Klinkt niet. Dear man. Um, er is gelezen vanmorgen of gerefereerd aan de situatie van Hiskia... die zijn leven verlengd kreeg. Uh, toen ik weer bijkwam uit mijn ellende, toen kreeg ik precies datzelfde stuk. Niet dat ik nou letterlijk dat overneem, maar wel dat God weer leven geeft. En als je weet dat ik vanuit volkomen verlamming kwam... Uh, dan heb ik het als een wonder ervaren dat ik weer kan lopen, dat ik hier kan zitten... En mijn leven bestaat uit drie dingen, schrijven, schilderen, spreken. Communicatie van het evangelie. En dat doe ik door middel van schilderijen, spreken en ook theater wat wij samen doen. Ergens in Nederland kunt u ons aantreffen met een programma. En het schrijven waarin je gedichten schrijft. Nou een van de wonderen die gebeurd zijn in de afgelopen jaren, dus na mijn herstel, is dat ik een kerk heb gebouwd. Een beetje Nederlander doet dat, hè? Je eigen kerkje bouwen. Nou, dat is niet helemaal het geval. Ik heb een kapel gebouwd. En die kapel die is 22 meter lang. En Floris, misschien kun je hem even laten zien. Uh, 22 meter lang en 20 meter breed. Hij is op het hoogste punt 4,5 meter hoog. En hij bestaat helemaal uit frames, aluminium frames, met PVC prints erin. 54 schilderijen die ik gemaakt heb, die geprint zijn, en die vormen samen een kruiskapel. En die kruiskapel die kun je bezoeken, die staat in het bos, in Voorthuizen. Maar ik hoop hem in de toekomst, hij is op vier plaatsen al geweest, maar hij kan gewoon vervoerd worden in een vrachtwagentje. En dan staat hij ergens en mensen komen daar en ze zien iets van het evangelie. Uh, misschien kun je nog een binnenbeeld geven, dan kun je even zien waar die, hoe het er van binnen uitziet... Uh, en nog een binnenbeeld. En het laatste binnenbeeld. He, eigenlijk is dit een filmpje, maar de computer was... Uh, Floris was zo slim om dat zo te doen, want de computer trok het videokaartje niet. Of het videokaartje trok de animatie niet. Sorry. Uh, wat wil ik nou hiermee? Ik wil jullie in deze kapel vier dingen laten zien... waarin ik iets laat zien van kracht. Maar voordat ik dat doe... Um, wil ik je ook attenderen. Uh, ik heb, er is een boek uitgegeven over die kapel. Er staat hij helemaal in, met alle 54 beelden, met beschrijvingen. En je kunt het gewoon geven aan iemand die niet gelooft... of die zoekend is, of als cadeau... voor iemand die zegt, van, wat is dat nou, dat, die inspiratie van jullie? Ik spreek niet over geloof, ik spreek over inspiratie. Ik spreek ook niet over verlossing, ik spreek over thuiskomst. Snap je, mensen hebben woorden... ...die wij niet hebben, of omgekeerd. Nou, ik vind het heel bijzonder als je dit zou kunnen uh, bekijken in ieder geval. Het ligt daar. En als je denkt van, hé, hey, dat is nou eens iets voor iemand... ...of misschien wel thuis, mevrouw, of wat dan ook. Zelfs als je zelf helemaal niks hebt met dat soort dingen. Dit is mijn hart. En God heeft mij daartoe geleid om dit te maken... ...en om het te verspreiden... ...en om te laten zien hoe je door een beelden iets kan doorgeven van... Uh, de vrede van God. En dat is dus uh, mijn wens. En jullie kunnen dat allemaal bekijken of meenemen. En uh, uh, ze liggen daar. Dus nou eventjes wil ik eigenlijk verder over dat begrip kracht. Als ik dat gedaan heb, heb dan gaan we afsluiten met een aantal. Uh, met zo'n klein concert. wat we net ook gedaan hebben. Voor de pauze heb ik gesproken over de kracht van de Heer die wij nodig hebben in de strijd op de dag des kwaads. En de Paulus zegt dan, bereid je daarop voor... door de wapenrusting aan te trekken. Dat is een proces. Ik begin met waarheid. Uh, de, gerechtigheid, de, de gerechtigheid, de waarheid... Uh, de, de helm van het heil, het geloof, het woord, de vrede, het vredesevangelie. Dat moet je aantrekken, dat moet je oefenen, dat moet je per dag oefenen. En die oefening begint niet als de strijd van de dag des kwaads er is. Die oefening begint in het kleine en in het heel gewone. En ik heb betoogd, ik heb betoogd en ik vind het heel belangrijk dat je niet moet gaan demonen speuren zo. Oh, daar zit nou de hemelse gewesten. Lieve mensen, als dat zo was, dan was het wel duidelijker. Ik heb gezegd, het is dichterbij dan je denkt. Het, het zit vaak in de gewone dingen die je tegenkomt... om daarin die gewone dingen, die gewone conflicten... voor zover conflicten gewoon zijn... om daarin te oefenen... In datgene wat God je gegeven heeft om de situatie tot zijn eer te veranderen. Dat is geestelijke strijd. Het gaat niet meer om jou, het gaat om God. En daar begint die oefening, waardoor je op de grote dag van het kwaad precies weet waar je richting is. Het gaat niet om jou, het gaat om de eer van God. En je hebt geoefend daarin en daar ben je sterker in geworden. Dat is voor de pauze. Nu na de pauze wil ik iets aangeven waarin ik overtuigd ben geraakt dat kracht zonder evenwicht levensgevaarlijk is. Kracht zonder evenwicht is levensgevaarlijk. Er zijn mensen die zijn zo krachtig, maar die hebben geen evenwicht... dat die kracht hen helemaal niet helpt... Simpel voorbeeld uit de natuur, ik heb een keer een boom gezien die helemaal groeide naar één kant in één tak. Als de storm kwam ging die om, hij was wel heel sterk, hij was zo dik, de tak was zo dik, maar hij had geen balanstak naar de andere kant. En toen dus de storm kwam, hoe sterk je ook mag zijn, je hebt geen tegenwicht in jezelf. Je bent een activist, je bent een doener, maar je hebt geen gebedsleven. Of je hebt alleen maar gebedsleven, wat ik bij mannen niet vaak zie trouwens. Maar je weet niet hoe je dat in praktijk moet brengen en je doet er niks mee. Je gaat van bidstond naar bidstond en je vergeet de vuilnisbakken van je buurvrouw buiten te zetten. Ik noem maar wat. Dat zijn mensen die zitten al in de hemel met hun hoofd. Als er iets fout gaat op aarde zeggen ze, oh God heeft me niet genezen, had ik geen geno geloof genoeg of zo. Dan gaan ze alles geestelijk duiden. Terwijl je gewoon weet vanuit je gebedsleven dat we strijd hebben en dat je het in praktijk moet brengen. Ook als er ziekte is. Ik probeer te vertellen over onze cultuur. Onze cultuur is razend sterk als het gaat om geld, om macht, om, om uh, techniek, om wetenschap. Als het gaat om de nieuwe wet, WET, wetenschap, economie, techniek. WET, de nieuwe wet van onze tijd. Daarin zijn we sterk. Maar we hebben geen gebedsleven, we hebben geen stilte, we hebben geen meditatie. We hebben geen zelfreflectie genoeg. We zijn niet bescheiden. We schreeuwen over onszelf heen. En daarmee komt Europa ten val. Of daarmee komt onze cultuur ten val. Als er geen diepte is, als er geen gebed is, als er geen geloof is, geen hoop, geen liefde. Dus mijn... mijn punt is, en dat is gewoon heel, voor mij heel erg belangrijk... dat er evenwicht moet zijn. Je vindt dat bijvoorbeeld in Johannes 1 over Jezus. Hij was vol van genade en waarheid. Waarheid en genade. Daar heb je zo'n evenwicht. En de waarheid en de genade. Dat is Jezus, die is in evenwicht. En Paulus schrijft in Efeze in hoofdstuk 4 vers 15 schrijft hij ook dat wij samen zullen groeien in liefde en waarheid. Komen ze weer terug. In dat evenwicht. Je kunt niet zeggen ik sta in de waarheid en verlies de liefde. Daarmee ben je misschien wel sterk in de leer. Maar in het leven ga jij plat omdat je niet lief kan hebben. En daar zijn heel veel ongelukken mee gebeurd in ons midden. Sommige mensen zijn zo liefdevol dat ze de waarheid vergeten. En daar zijn heel veel ongelukken mee gebeurd. Dus die balans, die spanning, ik noem, dat een, ik noem dat een spannend evenwicht. Evenwicht is niet saai, is niet een gulden middenweg. Nee, evenwicht is dat twee polen met elkaar voortdurend in spanning staan. Het is gerechtigheid en barmhartigheid. Het is wet en het is genade. Het is gebed en het is dienen. Die twee kom je nooit op elkaar kunnen leggen, want dan heb je geen spanning meer, dan heb je geen evenwicht meer. Maar die twee kun je alleen maar allebei in de gaten houden. Als je een secte wil herkennen, dan zie je dat ze dat loslaten, dan gaan ze één kant op. Alleen maar dat. En dan zie je meteen al, hier is iets mis, het wordt, het wordt nerdy. Men vergeet dat er een tegenpool is die goed is. Barmhartigheid en gerechtigheid. Of alles is geestelijke strijd. Ja hoor, alles is geestelijke strijd. De demonen vliegen je om de oren als je gaat winkelen. Ik vind dat een tamelijk overtrokken beeld. Alsof je verkoudheid hebt en er meteen demonen moet uitdrijven. Ja, dat klinkt heel vroom, Maar het is pure onzin. Het is een manier van verklaren die eigenlijk geen recht doet aan het simpele feit dat God ons met twee benen op de grond zet en ons, ons verstand geeft om een verkoudheid te voorkomen. Dacht ik zo. En dat, en dat heb ik zelf ervaren dat God door de medici, door de medische wetenschap geweldig werkt. Of het nou een christendokter is of niet. Hij heeft ons allen het verstand gegeven. Waarom zou je dat niet erkennen en God daar alle eer voor geven? Alsof die dingen tegenover elkaar staan. Wetenschap en, techniek, wetenschap en geloof staan niet tegenover elkaar. Wetenschap en geloof houden elkaar in gesprek. Ik vind dat heel spannend. Dan ga ik je vier beelden laten zien uit mijn kapel. Waarvan ik denk dat ze te maken hebben met dat evenwicht. En daardoor komt jouw kracht naar voren. Dus Floris, als je nou het eerste beeld even wil pakken, wat we hebben afgesproken. dan zie je, in mijn kapel heb ik vier nissen. Er is een, een nis, die heb ik grijs gemaakt en op een muur heb ik de Torah geschreven, de tien geboden, de tien woorden. Ik noem, ik noem ze de tien levenswoorden. Door die woorden zul jij leven, God op de eerste plaats, en het eindigt niet begeren wat een ander heeft. Deze levenswoorden heeft God gegeven aan een bevrijd volk, Israël. En toen hij ze gaf, toen heeft hij ze gegeven, op dat als je ze doet, dat je nooit meer een slaaf zal zijn. Gebelde, dan ben ik, ik voel mij een slaaf, want God geeft geboden. Ja, hij zegt, nou ga maar zonder geboden leven, binnen de kortste keren ben je een slaaf. Hij heeft er maar vier gegeven, hij heeft er maar tien gegeven. Hij heeft er maar tien gegeven. Hij zou ook kunnen zeggen, ik geef jullie zes miljoen regels. Dat je om twaalf uur moet eten en niet om tien, tien over twaalf. Maar hij heeft gezegd, nou ga ik het heel, nou ga ik het heel gek zeggen. Ik ga het zeggen zoals Augustinus het zegt. De oude kerkvader, jaar 400. Augustinus zei, heb lief. En doe wat je wil. Wat is dit? Oh ja, dat klinkt wel heel erg vrij, Otto. In de er waard. Dat willen wij eventjes aanzetten graag? Ik zeg, nee, maar daar gaat het helemaal om. Heb God lief boven alles en daarnaast is jezelf. Dat is de samenvatting. Wat? En Augustinus gaat één stapje verder. Hij zegt, heb lief. Dan ben je vrij om te doen wat je wil. Want als alles wat jij doet voortkomt uit liefde dan is er geen wet tegen jou. Wil je geen slaaf worden, heb dan lief. Wil je geen slaaf worden, heb God dan eerst lief. En vanuit die liefde tot God komen al die dingen voort. En als je die dingen doet, die liefde doet, dan ben je een bevrijd mens. Dus ik heb laten zien dat die tien levenswoorden mijn eerste pol zijn in mijn leven... Niet dat ik daarmee begon toen ik tot bekering kwam, toen ik christen werd. Wel, nee zeg, ik werd helemaal geen christen om de wet te gaan doen, ben je gek. Ik werd christen omdat ik zo jaloers was op jou. Jullie straalden iets uit wat zoveel vreugde en kracht had, dat ik dacht ik wil dat ook. Toen zei je, ja, maar dat komt door Jezus. Ja, wie is dat? Nou, je hebt vrede in je hart nodig. Ik denk, nou, nou, nou, nou. Maar dat heeft zo mij gepakt. Jullie ogen, jullie, jullie uitstraling, de rust en de vrede en ook de vreugde in jullie leven, die heeft mij jaloers gemaakt. Ik zeg dit toen ik de dus zoekende was. Niet jullie argumenten, niet jullie leerstellingen, niet jullie dingetjes waar jullie misschien zo trots op zijn en die je in de, in de etalage hebt gezet. Wat absoluut overkomt bij iemand die niet de Heer kent is... Jullie grondhouding. De kracht, de vreugde, de vrede die precies uit je ogen komt. En zelfs uit je zwijgen komt. Dat heeft mij jaloers gemaakt. Later begreep ik dat er achter zat een wereld van levenswoorden. Hier, de wet. Maar dan, Floris, dat tweede beeld. Als je in die kapel van mij komt, dan kom je vanaf dit... Beeld, recht daartegenover, daar is dit beeld van de thuiskomst van de verloren zoon. En ik heb die verloren zoon geschilderd met zijn oor op het hart van de vader. Dat is de plek waar ik wil zijn. Ik heb dit schilderij thuiskomst genoemd. Want de wet konden wij niet volbrengen en niemand kan hem volbrengen. En het lijkt wel alsof hij geschreven is op, de, dat wij, op dat wij op onze knieën zouden gaan. De wet als leermeester brengt mij tot verootmoediging om op mijn knieën te gaan en zegt vader ik heb gezondigd, mag ik weer bij u wonen? Ik ben niet waardig uw zoon te heten, maak mij een met uw knechten. En de vader zegt je was verloren maar je bent gevonden, je was dood en je bent levend geworden. Ik ben thuisgekomen bij de vader, dat is genade, dat is genade. En, en dat beeld waarbij ik het oor van de zoon op het hart van de vader leg, dat is mijn beeld. Daar moet mijn oor zijn. Ik moet luisteren naar de hartklop van de vader. Ik wil dat ook zo graag. En ik heb de hand van de verloren zoon die thuis komt, heb ik omhoog geschilderd. En de hand van de vader heb ik er meteen aan vast geschilderd. Als één beweging van twee vleugels van één vlinder. En die hand van de vader die rust op mijn schouder terwijl ik mijn hand omhoog hef. De Bijbel zegt nader tot God en, ik zal tot nu, en hij zal tot u naderen. Roep mij aan terwijl ik mij laat vinden. Dat zijn teksten die, die spreken over het feit dat er, als jij een stap naar God doet, als je knielt, als je capituleert, dat God al klaar staat om jou te omarmen en om jou thuis te brengen. En in mijn leven zijn deze twee, deze twee polen van wet en genade, van levenswoorden en van thuiskomst, die moeten altijd met elkaar in gesprek blijven. Ik kan nooit zeggen, oh het is genade, dus laat maar zitten. Nee, juist om de genade wil ik de levenswoorden in vervulling brengen in mijn leven. Juist om de levenswoorden die ik in mijn handen laat breken, wil ik bij hem zijn om vergeving te vragen. Deze twee brengen kracht in mijn leven. De kracht van evenwicht. Evenwicht tussen wat God vraagt en wat God geeft. Evenwicht tussen de opdracht, opdracht om mens te worden en de gave van het mens worden. Het zijn twee polen in mijn leven die ik absoluut, en als ik nu praat over kracht, een man naar Gods kracht, dan is het een man die niet wegzakt alleen in de wet, of wegvliegt alleen in de genade. Maar dat is een man die het moment kent van waarheid en liefde. Van waarheid en genade, zoals in Jezus. Of van wet en genade. En als we dan over onze eigen achtergrond denken... dan weet ik niet waar jij vandaan komt. Maar er zijn kringen waar de wet zo centraal staat... dat we nooit aan de thuiskom toekomen... En er zijn kringen waar het andersom is, waar je altijd maar thuis bent en waar nooit meer gesproken wordt over de wet. En we komen verschillende kerken, we komen verschillende tradities en het is Gods hart om ons in de evenwicht te brengen daarin. En daarin zal onze kracht zijn. Maar zodra we afwijken van dat evenwicht en een van de polen onbelangrijk beginnen te vinden, ontstaat die verzwakking. Ook al toon je je zo sterk. En dan het derde beeld, Floris. Kijk, in mijn kapel, dat kun je in het boek zien, dan is dus deze as is tussen wet en genade. En het is een kruiskapel, dus er is ook een kruisas, die loopt over een tafel allebei. Al die assen lopen over een tafel. En dan zie je aan de ene kant dit beeld wat je nu ziet, en aan de andere kant een ander beeld wat je straks laat zien... Maar dit beeld is de profeet Elia op de berg Horeb, die, zijn, die, die daar de eeuwige de voorbij ziet komen in de stilte, in, het, in de zachte bries. Na een geweldig oordeelsteken van, van, van aardbeving, vuur en storm, waarin God niet is. Komt daar een stilte zo van een andere orde? In de Bijbel staat dan, en toen kwam Elia naar buiten. Ik heb hem hier geschilderd, geknield. Dat staat niet in de Bijbel. Dat is mijn ding. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij niet geknield, maar heeft hij gestaan. Omdat Joden nauwelijks knielen. Joden staan altijd tegenover God, als partner. Argumenteren ook met God. Spreken oprecht, van hart tot hart. Maar ik heb dit nu gedaan om te laten zien dat hij in, in, in, in diepe ontroering deze stilte inging. De mantel voor zijn gezicht, dat staat in de Bijbel. En de eeuwige gaat voorbij. Ik heb dat in, het is een blauwe nis. Al die nissen hebben kleuren. In die blauwe nis van de hemel, van het gebed, van bij God zijn... Aan bidding, lofprijzing, voorbeden, verootmoediging. In die blauwenis heb ik Elia geschilderd en de eeuwige gaat voorbij. Dit is mijn gebedsleven. Dit is mijn, mijn long. Dit is mijn zuurstof. Dat is het luik wat open is naar boven, waarin ik God verwacht. Zijn woord, zijn beeld, wat hij mij... Influistert of in zijn zwijgen mij duidelijk maakt. Dat is één pool. En dan Floris, die andere. Dan zie je aan de andere kant een groenenis. En die groenenis, dat is het vers uit Micah 6, vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat de heer van u vraagt, wat goed is. Dubbele punt, definitie. Niet anders dan recht te doen en ootmoedig te wandelen met uw God. Ik heb een mens geschilderd die omhoog kijkt en die tegelijkertijd naar beneden kijkt. Opzien naar God is omzien naar de ander. Er is geen gebedsleven wat niet dient op aarde en wat niet zoekt naar recht en gerechtigheid en dienstbetoon en liefde en geven. Nou is dit het punt, die lijn vanaf de blauwenis naar de groenenis, van mijn gebed naar mijn werk, van ora naar labora, van bij de heer zijn en op aarde zijn, betrokken zijn op deze wereld, die moeten ook op spanning blijven. Die kun je niet tegen elkaar uitspelen. Als u iemand tegenkomt die zegt van joh, laten we gaan bidden en, bidden en bidden en bidden en bidden. En niet bereid is om de voeten te wassen van een ander. Om met je voeten in de modder te staan. Om, om in deze wereld in te gaan, want je bent niet uit deze wereld weggered. Je bent in deze wereld ingered. Het christelijk geloof is een ladder naar de aarde, niet naar de hemel. Toen ik niet gelovig was, zat ik met mijn kop in de lucht. Ik ben het middelpunt van de aarde, van de wereld. Ik ben zo geweldig belangrijk. Maar toen ik zag dat Jezus zich knielde voor mensen. Hun de voeten waste Ondanks het feit dat hij God was. De hemel en de aarde geschapen heeft. Heeft hij het gode zijn, niet als roof geacht. Maar is neergedaald onder ons gekomen. Hij heeft je de voeten gewassen. Die beweging, dat is het christelijk geloof. Het andere is boeddhisme. Dan word je steeds vromer en je bent niet meer bereikbaar en je pff, fladdert weg. Bijbels, Bijbelse kracht toont zich in de liefde. Bijbelse kracht toont zich in het feit dat we evenwicht hebben tussen ons gebedsleven, bij God zijn. En direct daaropvolgend betrokken zijn op degene die op ons pad geplaatst zijn. Ook... Mijn eigen lichaam en mijn eigen leven mag er helemaal bij horen. De schepping zelf, de aarde, de natuur. God heeft ons in deze wereld geplaatst. Dat is de reden waarom wij als christenen, politiek bedrijven, aan wetenschap doen, aan kunst. Aan alles waar wij in deze schepping God mee kunnen dienen. Daarom doen we ons beroep goed. Daarom zijn we goede bakkers. En goede slagers en weet ik veel wat we allemaal zijn. Dus. Er zijn twee assen over de kracht van evenwicht. Dit is mijn evenwicht, hier, deze man. Deze man blijft in evenwicht, in kracht, als waarheid en liefde, wet en genade. Gebed en dienstbetoon. Israël en het evangelie. Eerste testament, tweede testament. Gebed en dienstbetoon, als die twee precies over mijn hart lopen, dan blijf ik in evenwicht. Ik moet ze niet op elkaar leggen, want dat kan niet. Het zijn echt polen. Maar ons geloof bestaat ook uit die kracht van die polariteit. Want een boog span je om een pijl te schieten. Het is nooit zo dat de uiteinden van die boog op elkaar komen. Never, nooit. Het is de bedoeling dat die krachten op spanning blijven. Bidden alsof werken niet helpt en werken alsof bidden niet helpt. Heb je hem? Bidden alsof werken niet helpt, werken alsof bidden niet helpt. Onderwijzen wat de wet zegt en tegelijkertijd mensen een nieuwe kans geven. Snap je? Die twee moeten op spanning blijven. En als die boog gespannen raakt en je de pijl daardoor kunt afschieten... krijgt hij de grootste kracht in je leven om een doel te treffen en die pijl noem ik maar even de liefde, het doel te treffen, wat God in jouw leven bedoeld heeft, jouw leven, dat dat werkelijk tot zijn bestemming mag komen. Man in de kracht van God is man in de evenwichtige kracht van God. Weet je wat het gekke is? Die kapel is gebouwd, ik heb er niks aan kunnen doen. Ik heb alleen maar de schilderijen gemaakt en dat was zo wonderlijk. Mensen hebben mij geholpen, DTP'ers, mensen die met computers kunnen omgaan, technici, vrijwilligers, bouwers... En hij wordt bezocht. Mensen komen, groepen komen, managers komen... coachingsgroepen, kerkenraden, besturen. Mensen die de heer niet kennen, mensen die de heer wel kennen. Jubilea van hu huwelijken, weet ik veel wat. Ik heb er zoveel groepen gehad. En dan zie je iedere keer weer dat dit soort beelden... die zo krachtig werken. Dat mensen dat in hun hoofd hebben en zeggen... oh, dat nou begrijp ik in een nutshell, in een notendop... begrijp ik opeens... Geestelijk leven in Bijbelse zin. En ik heb jullie het ook mee willen geven. En in het lied wat nu gezongen gaat worden. Begint het al meteen bij die laatste. Die groenenis. Van mededogen. Van betrokkenheid. Bij de ander. Misschien kun je even zeggen. Elise waar dat lied vandaan komt. <tie> Een aantal jaar geleden was ik in Brazilië en uh, daar bezocht ik onder andere um, het huis, het arme huis van een klein jongetje genaamd Vittorio. En Vittorio die is niet alleen uh, in materiële zin arm geboren, maar hij is ook ziek geboren en door zijn ziekte is zijn neus verminkt. En um, ik was daar en ik stelde met een vertaalster erbij wat vragen aan hem. En ik vroeg hem onder andere wat is jouw lievelingskleur? En hij zei mijn lievelingskleur is geel. Maar niet lang daarna begon hij te huilen. Um, hij vond zichzelf niet mooi en hij wilde niet gezien worden door mij. Um, en het heeft mij heel erg getroffen dat hij eigenlijk zijn lievelingskleur geel, de kleur van warmte, licht en vrolijkheid, op zo'n jonge leeftijd al is kwijtgeraakt. En uh, ik had knuffels meegenomen van kinderen uit Nederland, die hun knuffel wilden afstaan aan een arm kind. Ja, maar ik ga het toch even vertellen knuffels. nog. Ja, knuffels, ik doe het toch. Ja, want ik mocht daar namelijk op mijn manier, de plaats waar ik was, mocht ik geel uitdelen. En ik had knuffels meegenomen van kinderen. En de eerste knuffel die ik pakte, was een knalgele knuffel in de vorm van een ster. En daarop zat een mooi gezichtje. Op mijn manier mocht ik daar geel uitdelen. Jullie hoeven geen knuffels uit te delen hoor. Huh? <laughs> Je hebt je eigen ik verloren, je hebt je kansen afgewogen, nu is alle hoop vervlogen. Woorden zijn niet nodig, die blik zegt mij genoeg. Het kind dat durft te dromen, over alles wat gaat komen, is uit jou verdwenen. Veel te vroeg. Weet je nog dat je speelde in je gouden luchtkasteel? Je had fonkelende ogen en je lievelingskleur was geel. Je bent het kwijt, je bent het kwijt. Eigen ik verloren Was liever niet geboren Woorden zijn niet nodig Ik lees je lichaamstaal Dat is toch geen leven Zo kleurloos, zonder streven Gelukkig zijn ontbreekt aan jouw verhaal Vind je het goed? wilde, mijn rijkdom met jou deel. Ik wil je graag wat geven van mijn overvloed aan geel. Want je bent het kwijt. Je Je, ik moet even aan iets denken. Jij zei zin, hè? ik vroeg zin, ik vroeg om zin. Toen zei jij, ja zin moet je dus zelf ook maken. Hè? Ja. En ik stel een vraag aan de uh, geachte mannen in de zaal. Wat is de zin van je leven? Is er een voorstel? Dat God vreugde in ons heeft. Ja, gelijk, hè? De wil van de vader doen. Jezus alleen. Mijn zin van mijn leven is Jezus alleen. Genieten. Genieten. Zo. <lacht> <lacht> Vertel eens leg uit de liefde van Jezus laat het zien ja, reflecteren ja. openstellen voor wat wel openstellen aan voor hem alleen en geven aan anderen ah, dat is allemaal prachtig natuurlijk dat is geweldig. maar die van genieten die zit er wel in hoor kijk het punt is er was dus iemand die werd gevraagd, hij was professor in de theologie, professor van Ruler heette die. En die werd gevraagd, professor wat is nou de zin van het leven? En dat was een hele speciale man, hij zei, het leven heeft geen zin. Maar God had er zin in. Is dit oppervlakkig of is dit diep? Het lijkt oppervlakkig, maar het is. Precies wat gezegd werd: dat God vreugde vindt in jou. Dat was een van de eersten die iets zeiden. Je zou ook kunnen zeggen dat God kan genieten van mij. Dan heb je dat woord van genieten weer terug. En wat ik nou. Wat ik nou eigenlijk daarvan leer. En dat heb ik niet alleen van dat, van die van Ruler. Maar ik heb het ook van, een, van verschillende. Wilco bijvoorbeeld is een jongen die heeft ALS. Die zit in een karretje. Die kan alleen met zijn lippen een computer bewegen. Waarmee hij zinnen kan schrijven. Hij kan er ook mee googlen. Dus hij kan er de hele wereld mee over. Maar hij heeft helemaal niets. Hij heeft 24 uur per dag zuurstof. Als de elektriciteit uitvalt is die weg. Ik vroeg hem, waarom leef je nog? Ik ben een beetje bot... Het woordje nog was natuurlijk heel heftig, maar goed, waarom leef je? Toen zei hij, terwijl zijn ouders erbij zaten, door de computer zei hij dat: hè? Ze kunnen nog niet zonder mij. De zin van zijn bestaan zit hem dus niet in wat hij was, of wat hij is, of wat hij heeft, of wat hij kan doen, of zijn capaciteiten. Uh... Weet ik veel wat, dat heeft hij helemaal niet. De zin van zijn leven was voor 100% gebaseerd op het feit dat mensen hem liefhebben en hem willen dragen en hem willen vasthouden. En onmiddellijk ging bij mij het lampje branden. Heeft God mij nodig? Kan hij niet zonder mij? Waarom zei hij, laat ons mensen maken, laat ons Otto maken? Raakt hij anders in paniek of zo? Trekt hij het niet of zo? Is het niet alleen uit laat ons de vrije wil, de vrije vreugde wil? Hij wil ons als een vreugdebron in zijn gemeenschap. De zin van mijn bestaan is dat hij ervoor. Nou, luisteren. Hij heeft ervoor gekozen niet zonder mij te willen. Heb je hem? Hij heeft ervoor gekozen niet zonder jou te willen. Dat is een, de zin van mijn bestaan is niet of ik iets kan betekenen voor hem... of een soort tegendienst kan verrichten... of iets fixen voor hem. Hij heeft, de zin van mijn bestaan is dat hij ervoor heeft gekozen... in zijn verbond niet zonder mij verder te willen. Daarin ligt het feit dat ik hier nog ben op dit moment... Daarin ligt het feit dat jij hier bent. Dat wij tot zijn vreugde er mogen zijn. Tot zijn zin. Hij had zin in jou. En dat is jouw zin. En dit is heel diep. Dit is heel diep. Want het ontslaat jou van alle, alle, alle ideeën. Dat, dat jij het moet fixen. Dat jij het moet doen. Dat jij alles moet regelen. Dat jij. Hij heeft vreugde in jou. En dat is jouw zin. De Westminster beleidenis van de Engelse kerk, die zegt in zijn geloofsbeleidenis dat we enjoy God. En ik zou bijna omkeren dat God enjoys us. Dat God ons geniet en dat wij God genieten. Dat is heel bijzonder. <kwijls> Waar wil ik nou naartoe? Elise en ik zaten met elkaar te praten... en we zeiden: zullen we daar eens een liedje over maken? En het heeft zij gemaakt. Het liedje gaat over spreuken 9 vers 7. Letterlijk. Nieuwe Bijbelvertaling. Prediker. Prediker, sorry. Prediker 9 vers 7. Geniet. Niet zozeer als lol... maar geniet als diepe dankbaarheid. Geniet als je kunt genieten. Geniet het dan als het je door God gegeven is. Let op die zin... Als het je ook door God gegeven is, wie ben jij dan om dat te laten staan? Dat is ondankbaar. Met andere woorden, het genieten van je leven is een opdracht. Dat klinkt zwaar, maar die is wel serieus. En het lijkt soms zo vroom om te zeggen, ik geniet niks, want ja, dat is niet goed. Nee, God zegt, als je het kunt en als het je gegeven is, geniet dan wat God je vandaag geeft. Nou, daar gaat hij. Dus geniet Je krijgt helemaal gelijk, hè? Hmm. Met plezier naar wat je doet, draai een leuk muziekje, drink een goed glas wijn. God kijkt met plezier naar wat je doet. Het bestaan is vluchtig, je zwoegt onder de hete zon. Geniet toch van het leven, anders is het al voorbij, voordat het echt begon. Dus geniet, geniet, geniet maar niet met mate. Dus geniet, geniet, geniet maar niet met mate. Je hebt het leven gekregen, daarvoor geeft God je zijn zegen. Geniet, geniet, geniet, maar niet met mate. Je doet. Geef elkaar een knuffel want. Van het leven, anders is het al voorbij voordat het echt begon. Dus geniet, geniet, geniet, maar niet met water. Dus geniet, geniet, geniet, maar niet met water. Je hebt het leven gekregen, daarvoor geeft God je zijn zegen. Geniet, geniet, geniet.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 Geef God je zijn zegen. Geniet, geniet, geniet, geniet, geniet, geniet, geniet, geniet, geniet, geniet, geniet. Maar niet met mate. Surprise, surprise. Ja, ja, ja, mannen. Oeh, hè? Ja, het het woord plezier staat niet in de Bijbel, wel staat er. Goed. Hier gaan we het over hebben straks. Jou als voor het eerst, en luister ik zie jou als voor het eerst en fluister. Verrassing, ik beleef als voor het eerst en luister. Ik leef als voor het eerst en fluister. Verrassing, verrassing. Surprise. surprise, surprise, ik leef. Ja verrassing. Ik voel me als herboren, leven intenser dan ooit tevoren. Iedere dag is als een blad ongeschreven, maar ik wil proosten. Met jou kunnen we even fictief het glas hebben. Op het leven. Op het leven. Surprise surprise. Ik, ik leef, leef ik leef. Surprise, surprise surprise. Ik leef ik leef. Ik ik lach en ik huil, ik eet en ik drink, ik proost op jou, en ik zeg... zeg. Verrassing, Verrassing. oké. Okay. Ja man, dit, dit lied, Surprise Surprise, dat is ontstaan toen ik na 51 dagen coma, werd ik wakker. En toen zag ik mijn vrouw voor het eerst... En toen hebben ze de kanule dichtgedrukt. Ik weet niet wat het was, een zuurstofkwerk. En toen heb ik het woordje surprise, heb ik ge gefluisterd. En dat de verrassing dat je het leven weer terugkrijgt. Zit hier een man in de zaal, die weten wat ik bedoel. Die hebben, zijn over het randje gegaan bijna. En zeg je, dat je toch weer het leven terugkrijgt. En dat je dat als verrassing mag ontvangen. En daar is dit lied uit voortgekomen. En ik zie jou als voor het eerst. En het zou zo goed zijn als je eigenlijk eens een keer... Bij jezelf zegt, ervaar ik dit leven nog als een verrassing? Mag ik het als een verrassing zien? Degene die je ontmoet straks als een verrassing, jijzelf bent een verrassing voor de ander. Je bent een geschenk en de ander is een geschenk. De natuur, de kleuren, de wereld. Dat is genieten, dat is verrassend. En dat zit heel diep, dat zit heel diep in het verlossingswerk van Jezus Christus. De verrassing kwam uit Golgotha. Want wie diep gaat, kan hoog staan. Daar kwam ik een keer Kerel naar me toe. Een Kerel die zei tegen mij. Ik ben vaak zo ernstig. Jij bent zo blij. Mensen vinden mij blij, hè? Nou, ik weet niet waar ze het van hebben. Maar ik ben zo ernstig. Toen zei ik tegen hem de volgende woorden: Jij bent nog niet ernstig genoeg. Want als je echt ernstig zou zijn, dan zou je weten dat de vreugde uit het diepste putje komt. Waar je knielt en wij zeggen alles is genade. Daar ontstaat jouw vreugde. Mensen die te ernstig blijven, zijn nog niet ernstig genoeg geweest. En ik, ik zou je daarbij uit willen dagen. Waar je vandaan komt, weet ik niet. Maar soms denken wij dat ernst ook vroom is. Maar soms is het de diepste verwerping van het kruis van Golgotha. Met ernstige woorden. Wie echt in de ernst gegaan is van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Heeft de diepste vreugde ontdekt. Kan zichzelf relativeren. Kan zelfs lachen om zichzelf. En heeft de opening gevonden naar een vreugde die de wereld nooit kan bieden. Dus dat is de verrassing. We willen zegen zingen. Hij zegent jou. Hij zegent jou, hij zegent jou, en hij zegent jou. je wijzen welke weg je gaat, en onderweg zal hij jou beschermen. Dankjewel. We gaan zo heerlijk eten. En uh, we hadden eigenlijk nog een lied. Maar dat gaan we maar na het eten zingen. Want dit laatste lied moet even in ons door blijven klinken. Dus het lijkt me goed. Um, de lunch is toch niet boven. Is me meegedeeld. We gaan op drie punten serveren. Uh, soep en geschenken toe. Dat is dan het brood in dit geval. Um, Drie punten soep. Kijk zelf even hoe, je, hoe dat zal gaan. Uh, dat zal best wel goed gaan... als de, de een de ander... uitnemen acht aan zichzelf. Filippenzen twee, volgens mij. Daar ben je niet zo goed in. Nee. Dus geef Otto eerst even soep dan. <lacht> Oké. Okay. Um, Elise en... David, gaat zo weg, hè. Wij hebben genoten van jullie. Het was een andere mannendag dan gebruikelijk. En verandering is goed. En vernieuwing. En, nou, ik weet niet hoe de anderen het gewaardeerd hebben. Dat zullen we straks wel merken. En als er dan briefjes komen, niet zijn er enquête van, dat moeten we niet meer doen. Nou, dan weten we dat we dat niet meer moeten doen. Maar wij hebben er wel van genoten. Twee werkgroepleden van het eerste uur overhandigen de bloemen. Henk en Ad, dank jullie wel ook voor het overhandigen. En David en Elise, super bedankt. Heerlijk om te zien dat jullie door je talenten heen God zo mogen dienen. Ga zo door en God zegen. En zij schooljuf, wat is dat toch heerlijk hè. Heerlijk. Je zult zo'n juf voor de klas hebben, dat is toch geweldig. Oh? oh, ze is ook wel streng geloof ik, Otto. Nee hè. Streng maar rechtvaardig, zeggen we dan in het onderwijs. Um, mochten de mannenbroeders eerder weggaan, we hebben nog een verrassing aan het eind. Dat is voor degenen die blijven dus nog wel even tot twee uur wachten. Wauw, wat zullen we krijgen? Um, mocht je eerder weggaan, meld je dan even bij de werkgroepleden die nog wel zo'n sticker op hun uh, ergens hebben zitten. Um, dan krijgen jullie die verrassing als herinnering aan deze um, Mannendag En die prachtige beelden die Floris zo mooi uh, alle vier tegelijk projecteert... Die, uh, hopelijk zullen die ook nog in die zin bij je uh, blijven. Het lijkt me goed naar een goede gewoonte om eerst een zegen te vragen over het eten. Dan hebben we een ontmoeting en eten met elkaar tot een uur of één. En uh, nou, dan hoop ik dat we weer bij elkaar kunnen komen hier. Het is soms lastig om zo'n grote groep bij elkaar te komen. Maar uh, dan mogen jullie vragen stellen aan Otto... Op papier is altijd handig, dus doe dat dan liefst zo snel mogelijk. En we zien uit naar wat we nog verder kunnen en mogen horen dan. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, hartelijk dank dat u die God van trouw bent. Die ons bij elkaar bracht en brengt deze dag. Zomaar een dag georganiseerd. ...in afwachting van hoeveel mannen zullen komen. Heer, we zijn bemoedigd. We zijn bemoedigd dat er zoveel gekomen zijn. Maar vooral bemoedigd door wat Otto ons door heeft mogen geven door zijn woorden. Maar ook door de prachtige beelden die in de kapel van hem zijn opgehangen, zijn geprojecteerd. Heer, wat geweldig. Maar ook wat David en Elise ons door hun talenten heen hebben laten zien en horen vooral. Dank u wel voor zoveel prachtige dingen die we hebben gehoord. Het was voor ons een verrassing. Een verrassing zoals u die verrassing gaf. Het surprise aan Otto toen hij na 51 dagen weer bijkwam uit een coma. Heer, dat moment is zo overweldigend voor hem geweest. En iedere keer als ik het weer hoor, dan heb ik kippenvel. En dan dank ik u dat, dat, u, God, dat u Otto gespaard heeft, lieve God. En dat we nog mogen genieten van wie hij is en wat hij doet. Dank u wel ook dat u ons eten geeft. We zijn bevoorrecht als we dan horen van een kind wat de kleur geel bijna niet meer kan ervaren. Wat hebben wij veel reden om dankbaar te zijn. En we bidden voor hen die die kleur geel, die warmte, die blijdschap moeten missen. Laten we dat dagelijks voor bidden en daar waar mogelijk ook geven van het vele wat we hebben. Geef ons een goede ontmoeting. Nogmaals dank voor het eten. U zij geprezen nu en tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Eet smakelijk, goede ontmoeting. De boekentafel is ook weer open. CD's zijn te koop, kortom, voldoende. En er is een bril die opgehaald kan worden. Met dank.